Drie uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Rutteke en Thijs van der Brink. Warmt de aarde nou wel op of niet? Dat is de vraag. En waarom muziekliefhebber Edwin Rutte kinderen Wagner wijs wil maken. Nu is het NOS Journaal met Evo de Jong. Onder wie, diplomaten onder wie medewerkers van het Nederlandse consulaat in Sint-Petersburg zijn aan boord gegaan van de Arctic Sunrise van Greenpeace. Dat zei minister Hennis Plasgaard in de Tweede Kamer. De Arctic Sunrise, die vaart onder Nederlandse vlag, werd zaterdag bestormd en overgenomen door de Russische kustwacht. Het schip voerde actie tegen olieboringen in de Noordelijke IJszee. De bemanningsleden zijn gearresteerd en worden vervolgd voor piraterij. Hennis zei dat de Russische ambassadeur gisteren op gesprek is geweest op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij verwachten een reactie um, voor vanavond 6 uur van de Russische autoriteiten. En we hebben alvast aangegeven dat Nederland van oordeel is: dat het schip moet worden vrijgegeven, en dat de opvarenden, waaronder de twee Nederlanders, moeten worden vrijgelaten. De vader van Eefje Lambrechts krijgt geen schadevergoeding van de Belgische staat. Dat heeft het Hof van Beroep in Brussel besloten, meldt de Belgische Omroep VRT. Eefje Lambrex en Anne Marchal werden in 1995 door Marc Dutroux ontvoerd. Hun lichamen werden een jaar later gevonden. Volgens Lambrechts hebben politie en justitie fouten gemaakt. Hij diende in 1997 een officiële klacht in. Een onderzoekscommissie van het Belgische parlement bevestigde de fouten. De rechter vindt dat hij daaraan niet is gebonden, legt de advocaat van de Belgische staat uit. Zelf indien het anders zou zijn geweest, dan hadden de feiten zich misschien nog altijd zo afgespeeld. En waren die gruwelijke daden ook nog kunnen gepleegd worden door de betrokkenen. Dat is eigenlijk de conclusie. China gaat op grote schaal graan verbouwen en varkens houden in Oekraïne. Een Chinees staatsbedrijf heeft 100.000 hectare grond in Oekraïne gekocht. De bedoeling is dat dat uiteindelijk 3 miljoen hectare wordt. Een stuk land zo groot als België. Het voornemen past in het streven van Peking om meer voedsel over de grens te produceren. In China woont 20 van de wereldbevolking... terwijl slechts een klein deel van het land geschikt is voor landbouw... en de vraag naar voedsel stijgt. China krijgt nu de beschikking over een zeer vruchtbaar landbouwgebied in het oosten van Oekraïne. PvdA-vicepremier Asscher lijkt de deur open te zetten... om nog wat kleine dingen te veranderen aan het sociaal akkoord. Het gaat over de afspraak om met de bedrijven en de werknemers samen... de toekomst van onze arbeidsmarkt vorm te geven. Dat vind ik cruciaal voor Nederland. En dat je vervolgens in de wetgeving, in de Kamer hier en daar nog eens een detail moet veranderen, dat snapt iedereen. De afgelopen dagen is de discussie over het sociaal akkoord weer opgelaaid. VVD-fractievoorzitter Zeilstra zei zaterdag dat het akkoord niet heilig is. Hij haalt er rekening mee dat het wordt aangepast. Ook VVD-minister Kamp liet zich in die zin uit. pvda leider Samson noemde openbreken van het akkoord zeer onwaarschijnlijk. De A2-tunnel die door Maastricht wordt aangelegd... gaat de Koning-Willem-Alexander-tunnel heten. Het is een van de eerste bouwwerken in Nederland... vernoemd naar de Nieuwe Vorst. Koning Willem-Alexander heeft ingestemd met de vernoeming. Er wordt ook gevraagd om de tunnel eind 2016 te openen. De tunnel in de A2 wordt 2,3 kilometer lang... en krijgt vier tunnelbuizen die op elkaar worden gestapeld. Twee onder en twee boven. Het wordt de eerste dubbellaagse tunnel in Europa... die geschikt is voor zowel auto's als vrachtwagens. Het weer bewolkt droog en weinig wind bij een graad of 17. In het zuiden van tijd tot tijd zon, daar wordt het 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk wat regen, elders droog en in het zuiden wat zon. Het wordt dan rond de 18 graden. Aan verkeersinformatie met Dennis mooi. Er is een ongeluk gebeurd in Zeeland op de N62 in vlak voor de Westerschelde tunnel. En daarom is de Westerschelde tunnel in noordelijke richting afgesloten. Zo Wagner en klimaatangst in Dit is de dag.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 Vooruitkijken biedt perspectief. Ga naar vooruitkijken.nl Natuurlijk parkeer ik op Schiphol. Vanuit P1 of P2 sta ik zo in de vertrekhal. En houd ik nog tijd over om een mail te checken. Of een lippenstiftje te kopen. Dichtbij parkeren? Dat is nou parkeren met de P van Schiphol Business Parking. Kijk op schiphol.nl, dan weet je dat je goed staat. Vroege Vogels TV. In de spectaculaire bioscoopfilm De Nieuwe Wildernis... die deze week in première gaat, zien we Nederland als nooit tevoren. Maar welke rol speelt de mens in de Oostvaardersplassen? Vroege Vogels TV, vanavond, tien voor half acht, bij de Vara op Nederland 2. Langer zakelijk parkeren? Kijk voor al onze interessante mogelijkheden op schiphol.nl.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 Eo, dit is de dag. Elsbeth Rutteke en Thijs van den Brink. Angela Merkel houdt van Wagner, maar onze eigen Edwin Rutte ook. En hij houdt zoveel van Wagner dat hij kinderen wil laten delen... in zijn passie voor deze klassieke componist. En onze aardbol warmt minder op dan klimaatwetenschappers ons lieten geloven. Het valt wel mee met de klimaatverandering. Dat gaan we vragen aan klimaatprofessor Pierre Vellinga, die een voorschot neemt op het verschijnen van het vijfde wereldwijde klimaatrapport van de Verenigde Naties aanstaande vrijdag. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag staat Rob Favier. En uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar de website Dit is de Eerst gaan we terug naar Gio Lippens, want die is bij het WK tijdrijden. En Gio, je was net bij de start van de dames. Hoeveel hebben er al gereden inmiddels? Er zijn er inmiddels drie die al over de finish zijn gekomen in Florence. Daar in de buurt van het stadion van de voetbalclub. Snelste tijd tot nu toe gereden door een Canadese. Maar die tijd zal niet heel lang blijven staan. Denise Ramsden is haar naam en zij komt daar al snelste binnen. Maar op de tussenpunten zijn er alweer andere vrouwen die sneller zijn. Dan te bedenken dat we 48 vrouwen vandaag aan de start krijgen... en dat het venijn echt letterlijk... ...in de staart zit met de laatste zes vrouwen. Nog even over Ellen van Dijk. Vorig jaar in Valkenburg werd ze uiteindelijk zesde op een lastig parcours. Met de Kouwberg erin moest er nog stevig geklommen worden op het einde van die tijdrit. En dat is vandaag allemaal anders. Het parcours is vlak. Ik zal niet zeggen dat het een biljartlaken is, want dat is het nergens in Italië. Maar toch, ze kunnen doorrijden. Het is een echte power-tijdrit. En daarom erg op het lijf geschreven van die Nederlandse... ...die dan in de voetsporen zou kunnen gaan treden van Leon. Tien van Moorsel, de schoudermedaillewinnares... op het WK-tijdrijden van 1998 en 1999. Het zou toch mooi zijn als we behalve Marianne Vos... ook inderdaad een andere vrouw hebben... die dan eens een keer op dat hoogste treetje kan gaan staan... van het WK-podium. Maar dan moet er eerst nog gereden worden. 22,1 kilometer nog. Ze is zich op dit moment aan het opwarmen. Ellen van Dijk, straks komt ze in actie. En iets daarvoor rijdt ook Loes Gunnewijk. Dankjewel, Gio Lippens. We gaan zo met u praten over dat klimaatrapport waar we net te leven hadden. U bent hoogleraar klimaatverandering. En u bent ook betrokken bij de bouw van een stormvloedkering... die Venetië droog moet houden. Hoe gaat het ermee? U was pas in Venetië. Hoe staat het ervoor? Ja, ik kom daar regelmatig om toezicht te houden op die werken daar. Een internationale commissie. Uh, het is eigenlijk het enige project in Italië... wat ondanks de crisis gewoon... Doorgaat. Echt waar? De rest is allemaal stilgelegd of vertraagd? Ja, precies. Omdat uh, ja, grote infrastructuurprojecten... kan Italië niet meer betalen. Maar deze was uh, zo ver gevorderd. Het is over een jaar of twee, drie helemaal klaar. En het is zo'n prestigieus project ook. dat uh, ja, Politiek wil men dat dit doorgaat. En hoe bent u erbij betrokken geraakt? Uh, al in de jaren, toen ik werkte bij het Wateropkundig Laboratorium... hebben we daar modellen gebouwd hoe je Venetië het best zou kunnen redden. Bijvoorbeeld met een dijk, een polder maken. Maar dat wouden ze daar echt niet. Het moest onzichtbaar blijven en onder water. Nou, uiteindelijk is dat dus geworden een soort onderwaterklepjes. Deuren die scharnieren op de bodem van de zee. En die omhoog gaan als het storm is op de Adriatische Zee. Een hele mooie soort Ferrari oplossing, typisch Italiaans. En komt die dan boven het water uit of blijft die onder water? Nee, dan tijdens die stormvloed een stuk of tien keer per jaar, ja. dan uh, steekt hij een meter of vijf boven water uit. Oké, okay, dus dat is echt een kering die het water tegenhoudt dan? Ja, op drie plaatsen hebben ze daar. Ze hebben daar drie wadden ingangen hè, uh, Een meter of tien diep, een half kilometer breed. En dan zitten 83 van die deuren die dan Venetië moeten beschermen tegen het hoge water. En dan met een oh, sorry. sorry. Ja, wat kost het? Oh ja, orde 5 miljard euro. Vijf, en, en dat hebben ze nog wel ergens in een potje? Ja, ze lenen ook iets van de ECB, de Europese Bank. Maar uiteindelijk betaalt Rome, de Italiaanse belastingbetaler... heeft toch wel zoveel over voor zijn Venetië dat dit door de overheid betaald wordt. En dan met één druk op de knop, dan gaat het stormen, druk je op de knop... en dan komt er vanuit de zee gewoon een soort een hele grote garagedeur die de boel afsluit. Er gaan inderdaad 83 deuren dan omhoog. Ze worden geel geverfd, de Italianen houden ook wel van show. Die gaan dan één voor één omhoog om die hele lagune af te dichten. Zo, wel gaaf. Dat is heel gaaf. Ik ben er vorige week geweest... en toen zijn we als een tunnel onder die zee... Gaten doorgelopen. Ja, je weet niet. Een maanlancering is er niks bij. Het is <lacht> ongelooflijk. Nou ja, 5 miljard. En als je dat onderwater... Dan gaat nu voor een miljoen per dag... wordt daar onderwater gestopt. En, en nou maar hoop op een snelle storm. Want je wilt dan toch ook wel eens meemaken... dat ze echt omhoog komen, toch? Nou nee, uh, kijk, onze Maaslandkering... is zo ontworpen dat die maar eens per 10 jaar ongeveer dicht gaat. Maar deze gaat een stuk of 10 keer per jaar dicht. Oh, toch zo vaak? Nou ja, het San Marco plein... dat stroomt nu uh, 30 keer per jaar, 40 keer per jaar onder water... En dat willen ze verminderen, zodat in ieder geval verderop in de stad het droog blijft. En dan sluiten ze hem zodra zo'n zo laagje, 20 centimeter op het San Marco plein staat, dan gaat hij dicht. Ja, want ze leveren er natuurlijk ook van. Nou, de, een hoop toeristen vinden het nog wel leuk. Een beetje ja, je hebt op dan al die leuke dingetjes waar je, in Venetië. Ja, ja. Verdwijnen dan ook die, die, die palen die ze dan omhoog leggen? Nee, ze hebben het nu zo gedaan dat er uh, 10, 20 centimeter water mag... in dat toeristengedeelte. En dat is ook allemaal waterproof gemaakt, zeg maar. Die hotels en alles. Maar uh, verderop in de stad uh, blijft het dan droog. En is het dan van nu nog spannend, uh, als dat voor het eerst zich voordoet... of die dan ook echt omhoog komt? Nou, dat is voor iedereen die daarbij betrokken is... is dat natuurlijk... Natuurlijk spannend. Als daar 5 miljard en 30 jaar in zit. Van uw leven. Nou niet van mijn leven. Ik gelukkig ben ik nu ook bezig met de hele Delta Commissie in Nederland. En, uh, en vele andere werken in de wereld. Maar deze is wel uh, een hele spannende ja. ja, Wim geloof jij erin? Kan dat? Ja nee, nou ja kijk ons, uh, ons wonder blijft natuurlijk niet Delta werken. Het is zoals genoemd. Dus waarom zou het in Venetië niet kunnen? Ja, en Nederlanders... Deze komen uit de zee omhoog Wim. Ja, maar ja, goed, dat werd al gezegd. Die, die Italianen zijn natuurlijk een showvolkje. Maar als er gewoon goed geld in zit en goed, goed deskundigheid. Ja, waarom niet? Okay. Mens, wij kunnen naar de maan, dus waarom zouden we dit niet kunnen? Dat is waar, heb jij weer gelijk in. We gaan een sprong maken naar het volgende: klimaatverandering. Daar moet je nu wel heel goed voor zorgen in deze tijd. Nou, dat valt eigenlijk nog wel mee. Ja, het wordt wel warmer, maar het, eh, niet zo eh, als we in eerste instantie dachten. Gaat u dan onderhandelen met elkaar over het klimaat? Ja, dan gaan wij gewoon deze week kijken. Daar zullen we de tabellen van op tafel zien komen. Mm -hmm. De wetenschap is de wetenschap en je moet niet toren aan de inhoud. Nee. Ik denk dat het met echt grote ongelost mis zal vallen. Klimaatverandering. Komende vrijdag verschijnt het vijfde rapport over, het we over wereldwijde klimaatverandering van het IPCC. Het onderzoeksbureau van de Verenigde Naties. Afgelopen weekend lekte er al wat uit. De aarde warmt minder snel op. Dat dachten wij van dat is goed nieuws. Nou ja, zo lees je de koppen. Maar ik raad iedereen aan om de, altijd de hele krant te lezen... niet alleen de koppen. Journalisten hebben dat eruit gepakt... omdat inderdaad de zeeën zijn de laatste 15 jaar wat minder opgewarmd. Die mengen wat dieper dan verwacht. Ja, dat betekent de warmte die blijft onderin de zee hangen, hè? zeg ik dat goed? Althans, heb ik mijn aantal gelegen. Ja, uitleggen. hij verwarmt dieper door. Dus dezelfde hoeveelheid warmte gaat in een diepere laag... waardoor die netto iets minder opwarmt. Op het land warmt het gewoon door... En ja, je had er ook uit kunnen halen, voor Nederland eigenlijk relevanter... dat de zeespiegelstijging harder gaat dan voorzien. Dat staat er namelijk ook in? Ja, en dat die ijskappen van Groenland en Antarctica... sinds het laatste rapport in 2007 alleen maar sneller zijn gaan smelten. De journalisten pakken er gewoon uit wat ze denken, wat wij graag lezen. En natuurlijk lezen wij graag dat het meevalt. Maar het ja. valt dus tegen. Nou, kijk, iedere vijf jaar komt er een nieuw rapport... Soms is het een beetje meer, soms een beetje minder. Het belangrijkste wat hier nu wel in staat... is dat het de vorige keer zeiden dus ze... we weten nu met 90% zeker dat mensen een invloed hebben op het klimaat. En dat meten we ook. En nu weten we, het staat in dit rapport, met 95% zeker. Dus dat zijn de marges. En we weten het nog lang niet, 100%. Maar ja, dat weet je ook pas wanneer we het hebben. Ja, maar het gevolg... Sorry weer. Ja, Wat mij nou zo interesseert, meneer Vellinger... Dat, dat moet u toch ook boeien als een van de Waar komt toch die hartstocht van die klimaatseptici vandaan? Ik heb, we hebben hier een keer gezeten met Hans Laboom. Gewezen econoom. Van, van, heel gedreven is die man, maar die sceptisch uit. Waar komt toch die hartstocht vandaan? Om, om jullie als beroepsgroep te denken... ja, dat is een soort... Uh, Laaienlichters. Uh, ja, ja, zulke termen worden gebruikt. Of uh, dat jullie een soort samenswering hebben... om ons dat wijs te maken. Waar komt die hartstocht? Wat is uw mening? Nou, Ik heb er ook onderzoek naar gedaan met studenten van de Vrije Universiteit. Die hebben ook La Boom geïnterviewd. En dan zie je toch eigenlijk twee lijnen. Ten eerste wel verdediging van de belangen van de fossiele brandstoffen. U en ik hebben ook ongetwijfeld vrienden die ontzettend leuk vinden om, om auto's te rijden. En die de geur van olie zo lekker vinden. Dat die denken dit kan niet waar zijn. Het is zo contrair aan hun aan ook sommige van ons wereldbeeld, hè. we zijn groot geworden... met fossiele brandstoffen. En als die nu ineens iemand zegt, ja, en een hoop wetenschappers zeggen... jongens, maar dat is een, een gevaarlijke business... dan is vaak een eerste reactie, ja, dat kan niet. Dat is niet uh, ineens, niet de eerste reactie, het is al dertig jaar. Nou ja, kijk, er spelen twee dingen. Uh, ideologische kwestie, uh, je ziet op uiterst rechts zie je een hoop mensen... die liever uh, een hogere zeespiegel hebben dan een grotere regering... <lacht> Ja, die zijn echt tegen. Komt uit Amerika overwaaien. Ze die zijn party. Tegen big government. U zegt: doet mij maar een paar extra ministers. Uh, nou, als je daarmee dat broeikas, ja, ja, je kan ook de dijken uh, ad finitum verhogen. Ja. Met ministers misschien. Nou, nou, nou. Je hebt in beide gevallen ministers nodig. Dat is de ironie. Kijk, voor adaptatie heb je ook een big government nodig. Misschien nog wel groter dan voor mitigatie. Je ziet nu dat heel veel particuliere bedrijven bezig zijn op die manier. Maar die ideologische kwestie van dat het klimaateffect eigenlijk een soort koep is van de communisten... om toch weer een totaalregering te krijgen... dat zit er heel diep in bij mensen als Laboom. Mm. Okay. Morgen, is de, de, het rapport komt dus, maar nu al kan je zeggen... iedereen gaat eruit halen wat hij wil. Dat gaat ons niet echt verder helpen. Nou, kijk, journalisten halen eruit wat ze willen en dat lezen u en ik dan ook, en dat nee, maar is wel dus wel wat verwarrend. Op maar... zich is het wel verrassend. Het nieuws ook dat die zee ja, ja, al, minder als... snel opwarmt dan we dachten. Ik snap die keus wel. Maar ja, ik ben dan ook journalist. Ja, nou ja, maar goed. Uh, dan kan je dat in de kop zetten. Uh, en het is op zich mooi dat hij iets minder snel... maar dan moet je zich er tegelijkertijd op voorbereiden... dat er een redelijke kans is dat we over zeven jaar publiceren... dat hij nu weer sneller gaat. Dan <tie> ja. Want kijk, die warmte blijft er wel. Toch even de fysica. Het is een absoluut feit dat de energiehoeveelheid naar de aarde... die moet eigenlijk ook weer net zoveel terug. Anders gaan we koken. Hmm. Nou Op de ogenblik gaat er iets minder terug omdat die CO2-laag dikker wordt. En dat kunnen we nu ook meten met satellieten. Dus het is ook helemaal geen hypothese meer. De basiswetenschap is hartstikke goed bekend. En dan is het inderdaad een kwestie van tijd. Hoe snel warmt die aarde nou op? Het zou mooi zijn als het allemaal wat langzamer gaat. Maar die hoeveelheid energie komt naar ons toe. En die zeespiegel... Ja, kijkt u ook even op Groenland Antarctica. Dat ligt niet. Nee, nee. Uh, Rutte gaat op dit moment bezuinigen. Het is crisis. Uh, kunnen wij dat met het energieakkoord dat pas is gesloten? Is dat goed? Nou, is in ieder geval een interessant begin. He, Nederland die heeft uh, uh, vrij weinig duurzame energie. Uh, een van de laagste in Europa, 4%. En met dit uh, energieakkoord wordt dat opgekrikt naar 14% is de bedoeling. Met veel wind op zee. En ook u en ik gaan vast zonnepanelen kopen. Nou, ik heb ze al. Ik uh, heb er gisteren over nagedacht, maar nog niet besloten. Nou, het is in ieder geval, als u een dubbeltje over heeft... kunt u het beter in zonnepanelen investeren dan op de bank zetten. Dat geeft meer rendement, <lacht> heb ik gemerkt. <lacht> Oké, okay, ja, het levert u al geld op? Ja. Oké. Okay. Ja, uw zonnepaneleninvestering levert op het ogenblik ongeveer 8% rendement. Oké, okay, Wim? Nou, ik moet je zeggen, een vriend van mij, dat is een hele handige jongen. Die kan alles zelf. Die heeft dus zelf laatst ook zonnepanelen geïnstalleerd. Maar goed, ik kan gespijken in de muur slaan. Dus ik denk altijd, ik had dat al verder van. Ik, heb je bedrijven voor, Wim? Ja, heb je bedrijven. Dat is heb je bedrijven voor. Heb je wel een dak? Ja, nee, een prachtig dak. <laughs> dat is ook van die vriend, want dat is mijn huisbaan. Dus, ja, dat is een ingewikkelde constructie. Maar die man, die kan alles. En die heeft dat gedaan. En die zat mij dat ook uit te leggen. Van, joh, dat, is, dat renteert gigantisch. Dus... Goed, je ja. en, gelijk. en op het energieakkoord uh, hebben ze nu ook een premie voor als je het commercieel gaat doen. Dus als je een hele zonneak, als een boer zegt: ik, ik hou niet meer van mais, ik ga een zonneakker maken, dan krijgt hij 7,5% uh, korting, subsidie of minder. minder heffing. Uh, dus ja, je hebt nog kans dat straks uh, hier en daar je hele zonneakkers ziet. Kijk, prachtig. Nou. zie je in Duitsland al. We gaan het hebben over Wagner. Gisteren vertelde Magiet Bransmaar in onze uitzending dat Angela Merkel van Wagner houdt. En uh, nu hebben we hier weer een uh, Wagner-lieverhebber aan tafel. Edwin Rutte, presentator van Radio 4, collega. Uh, en je hebt een cd gemaakt met Wagner voor kinderen. De ring des Nibelungen, Speciaal voor kinderen. Waarom? Um, ik vind het leuk om eerst aan te vullen voor Kinderen en andere volwassenen. Oh ja, ja. oké. Okay. Ome Willem. Ome. Nee, het gaat dat heeft, nooit niets, over. Dat heeft niets met mijn 30 jaar jongere... een tweelingbroer ome Willem van Daar te... zullen we het nou niet over hebben. Oh, sorry. Oh, sorry. dat kan me helemaal niks schelen. Nu okay. heb je kleine zakkers. Nee, eh, kijk, voor kinderen en andere volwassenen... omdat kinderen die worden vaak zo als kinderen gezien... terwijl dat zijn vaak al... die ze hebben een een grote wijsheid, kunnen een boel begrijpen... staan voor veel dingen open, een tabula rasa. Ze hebben alleen nog niet de vlieguren van ons. Mm. Dus daarom denk ik dat het het mooie is... als je niet kinderachtig bent, dat je dat maakt... vanuit het perspectief van jezelf, van, van jong, van kinderen. En dan, ja, en dan ook voor andere volwassenen, die hebben er misschien ook wat aan. Ja. En, en Wagner, Ring des Nibelungen, is best een ingewikkeld stuk. En dat leg jij uit... Aan ons? Ik leg het niet zozeer uit. Ik ben begonnen met het hele verhaal eens een keer te nemen. En daar zitten zoveel zijlijnen in. En dat je dat, uh, dat, je dat even mooi gaat bijknippen. Dat je wel de symbolieken heel goed vasthoudt. Dat je wel de kern vasthoudt. Er zijn boekenplanken volgeschreven over de symbolieken. En het, en het werk van Wagner. En daar wilde ik niet direct in blunderen, zal ik zeggen. Ik heb dus ook wat specialisten erbij Heb Je ze allemaal gelezen? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Dat is, dat is onmogelijk. De, de, de, de opera zelf, die vier, vier D. En zijn vier operas, is 15 uur, teruggebracht tot, tot twee cd's. Ik ben uitgegaan van het verhaal. Vervolgens heb ik daar passende fragmenten bij gezocht. Zodanig dat bepaalde figuren, kan je het karakter vanuit de stem horen... Eh, Zo eh, even een klein stukje luisteren. Oh, leuk. Onder, onder de Rijn wonen de niebeloemen. Stompige, hoekige dwergen, genomen met bulten en bochels. Daar komt er een tevoorschijn, Alberich. Wie uit dat rijngoud een ring weet te smeden en aan de hand schuift, heeft de wereld in de hand. Wordt de baas van onder onder tot boven over de hele wereld. Heeft macht, macht en nog eens macht. <lacht> Goden gaan op naar Walhalla. Macht. Liefde. Jaloezie. Bedrog. Hebzucht. Twijfel. Dood. Houd het dan nooit op? Nou, dat klinkt... Ik hoor het plezier eraan. Ik zei zo, wat hebben jullie dit mooi gemaakt? Uit twee cd's weer zo'n klein stukje Ja, pakken. goed hè. Het kan nog korter dus. Ja, ja, een ja. fabelachtige radiostem. Ja, ik snap, dus snap je Als je dit weer hoort dan denk je... geen wonder dat hij ook 30, 40 jaar meegaat. Dit is zo fabelachtige radio. Ah. Ik bedoel, als je het afsluit, je hoort alleen die radio. Die stem dat opbouwen. Ik vind het prachtig. Ah, je Nee, ik vind het echt prachtig. Ja. Maar, maar Edwin, toch wakenen, hè? Ja. Uh, ik vind wakenen een beetje moeilijk. Ik zal het even toegeven. Door sommige stukken zijn we wel mooi, maar het is vaak ook bombastisch. Het is eindeloos. Genieer niet, ik heb precies hetzelfde. <laughs> ja, ik, en ik zou je zeggen, en het mooie is... Uh, we houden met z'n allen een vooroordeel aan de gang. Want als we altijd maar dat blijven zeggen... dan gaat het van de mond weer in de oren. Maar als ik achter elkaar de muzieken uit Parsifal... Tristan noemt Isole... als ik die muzieken allemaal achter elkaar zet... gedurende acht uur... dan heeft het niets met bombast te maken. Word je nou een beetje boos? Hm, oh, uh, nou, wel Ik word net zo rood als dat lampje hier. Ah, ja, okay. Nee, nee, nee. Het is, dat is niet boosheid. Dat is eigenlijk eerder, eerder gezegd een, een, een enthousiasme. Maar dat is een vooroordeel en dat geeft niet. En dat vind ik veel nou, Nee, Maar Edwin, wacht even. Daar spreek je toch even tegen. Het is niet alleen een vooroordeel. Uh, kijk, je hebt bekende journalist, helaas niet meer onder ons. Prachtige stilist, Martin van Aamerongen. Ja. de Spreken van God heb je nou. gelezen. Lezen boek bij de Arbeidspers. Ja, ik heb dat probeerd. Ik, ik probeer het ook wat te luisteren. Maar ja. Het is het voor mij niet. Dus nou, maar dat geeft niet. Over zonder, smaak, zonder, zonder, valt, het nou, Over zonder, smaak dat valt het twisten. Over smaak valt het twisten. En ja. dat maakt het juist zo leuk. Maar wat ik ook het aardige vind... dat, dat een paar mensen die, die hebben de cd gehoord... die zeggen, ik heb het eindelijk begrepen. En ja. dat waren grote mensen. Dus voor kinderen en andere volwassenen. Kijk, het gaat okay. mij erom dat het een opstapje is. Wat ik eigenlijk graag wil... is uit die grote zeeën van muziek die er zijn... Uh, dat je het aanbiedt. Het onderwijs moet er ook meer aan doen. We moeten weten dat het er is. Je kan iets niet mooi vinden als je niet weet dat het er is ik gun dus mensen om, om kennis te, te nemen hiervan. En dat probeer ik te doen met deze twee cd's. En vervolgens zegt iemand, zag ik juist wat Edwin? Je hebt me versterkt in de gedachte dat ik er niks aan vind. Dan zeg ik, zullen we een kopje thee drinken? Want dat ja. heb je ook wel gehoord. Nee, nee heb ik nog, nog niet gehoord. Ja, van maar jou ja, net, nu ik het zo belast, denk ik, misschien moet ik het toch maar eens goed gaan beluisteren. Nou, je, we moeten we het wel ik, gaan ik, doen, ik heb, dat ik heb, hoor ik al. heb het wel nodig. Ja. Meneer Vellinga houdt u van Wagner? Nou, ik kijken ze nu en daarnaar en dan overkomt het toch een beetje hetzelfde... dat het vaak zo pompeus is en dat je na 1, twee uur er toch genoeg van krijgt. Hoewel, sommige, kant, hoe dat sommige uitvoeringen, daar blijf je geboeid, maar dit verhaal helpt enorm. En ik moest toch ook meteen denken, ja, waarom was die Rijn zo belangrijk? Was het was natuurlijk toch het hart van alle delfstoffen, steenkool en ijzer en... Uh, ja, je kan daar een parallel zien met de huidige fossiele brandstofmaatschappij. Die ook uh, in zijn nadagen is en het heel moeilijk heeft. Ja. Tegen de elfjes die zeggen het kan ook anders. Kijk, dat is nou een, een mooie dit... toepassing, ja. toch? Nou, dat is, dat is fantastisch dat we van het rijngoud, 4 de 5 miljard op het San Marcoplein terechtkomen. Nou, <laughs> nou, Edwin, uh, je hebt dus gekeken naar dat verhaal, enorm verhaal. Uh, bij welke rollen voelde jij je nou het meest thuis? Dat is een interessante kwestie. Alle mensentypes ongeveer kan je je wel voorstellen die hierin zitten. Ik heb ook een oproep gedaan. Uh, kijk eens even in je familie of in je omgeving... of je daar een echte Wotan hebt, een Albrecht of een Logan. Logan, dat is dus de typische Jack de Vries, zal ik maar zeggen. Zo komt daar ook de zin in voor. En Logan uh, uh, doktert als een spin een, een nieuw plan uit. Logan is een listige man... Uh, ja, met wie voel ik me verwant eigenlijk met die leuke stromende Rijn. Met de Rijn? Ja, wat ik trouwens wel nog wil zeggen... wat het mooie is van zo'n werk als die Rien des Nieuwe dat de hoofdfiguren en ook situaties en voorwerpen... die hebben een eigen leidmotief, die hebben een eigen, eigen melodietje. Op die cd heb ik ook die leidmotieven gezet. En wat mij nou zo mooi lijkt... is als iemand in een concertzaal zit of naar een uitvoering gaat... en nu komt direct, hoe zal dat met vrijja zijn? Nu krijgen we dit, oh, dat zwaard no kom nu. Oh ja, nu. En, en iets te meer van begrijpen, dan duurt het ook gelijk korter. Ja, ja, nee, in. de liedjes zijn soms aan de lange kant, kant. Dat ja, moet ik eerlijk toegeven. ik ben wel eens in de tweede pauze van de meesterzanger van Nuremberg naar huis gegaan. Hoe zat ik er al vier uur. Dus ik kan er alles bij. Je overdrijft nu iets. Ik, overdrijf... ik word niet boos. <laughs> een beetje. Maar, een beetje. <laughs> maar het is ja, wel een beetje... En zeker die meisterzinger van Nuremberg, dat is juist ook inderdaad dat vooroordeel versterkende ding. Maar luister eens even Tristan die Isolde en de opening van je weet niet. En je wij zijn gebeurt. verkocht. En de kinderen, wat wil je ermee op de scholen? Nou, ik denk dat het uh, leuk is dat ze, dat ze er op school naar gaan luisteren. Ik heb op het cd'tje overigens ook al gezegd... dat we de Wagner Ronde Ring quiz gaan spelen. Dat wil En dan speelde ik even de quizmaster erop. Ik zeg, zo, hou jullie maar even je handen bij de knop. De Prinses Beatrix school tegen de Koning Willem-Alexander school. En de muziekje laten horen. En het Walhal-motief enzovoort. En... Uh, en ik heb op die CD ook, ik sprak gewoon in en zei... de finale wordt uitgezonden door de televisie. Alleen de televisie weet hier <lacht> nog niks van. Kijk, dat vind ik nou leuk. Kijk, de, de, de, de werkelijkheid start bij de droom, denk ik altijd ja. maar. Dus ik hoop dat het zijn weg vindt. Maar nogmaals, ik ben geen zendeling erin... Kennis nemen. Nou, kennis maar wel een volksopvoeding. Vroeger had je die SCS Jacques de Kat. Die is heel oud geworden. En die had het altijd. We Sociaaldemocraten. En die, die leerden altijd. Een volk moet ook opgevoed worden. Niet primitief meer bij de hand. Maar dat doet u eigenlijk heel mooi. U, het is een soort volksopvoeding. Nou natuurlijk. ja, het is, het is educa in de voetnoot. Het was vroeger heel gewoon dat we zongen in de klas. Ja. Biel doen wat ze dat in Duitsland ah, ja, dat noemen. Ik. Ja, en dan zou ik ook zeggen. Dat moeten we weer doen. Want dat kan je een geweldige hoeveelheid plezier en vreugde geven. En dat is het enige waar het mij om gaat. En ze hoeven het niet mooi te vinden. Wij nee. gaan nee naar Luisteren. Dan... Ja, ik, ik vond het wel leuk dat ik hier was trouwens hoor. Wij ook. Ja, Dat u er was. Ja. En ik ga met u nog direct praten over die Rijn en die dellerstoffen. Wij gaan gauw door naar onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Rob Favier. 60 plussers die moeten stoppen met klagen over pensioenen, klimaatverandering en Wagner. Nou daar moet een mooi gedicht van te brouwen zijn of niet Rob? <laughs> Gaat proberen. De toekomst heet het. De toekomst is een huivering of is zij juist een zegen? Het spreken over goed pensioen zit generaties tegen. De oude dag als bedelstok? Of loopt het niet zo vaart? En roep ik straks als senior wat leuk, ik ben bejaard? De toekomst maakt soms slapeloos wanneer we moeten wachten op presidenten en hun woord en wij naar vrijheidsmachten. De toekomst wordt een nieuw klimaat: het t-shirt of de hoed. Debatten woeden zeer verhit. Wat gaan wij tegemoet? Maar wie mij echt vooruitzicht geeft, is Edwin aan mijn zijde. Hij leert ons zingen als een kind, muziek van alle tijden. En aan mijn andere zij staat Rick, die droomt dat alles goed komt in zijn lied. Wie zingen kan in elke tijd, die vreest de toekomst niet. Nou Edwin, ja, dat, is dat is toch mooi. Ja, dat is mooi. mooi. Dankjewel Rob, we zetten het op onze website. Dit is de nu, en dan kunt u ook uh, uh, ideeën kwijt... en gesprekken terugkijken en reacties kwijt. Wim Berkelaar, Pierre Vellinga, Edwin Rutte... hartelijk dank voor jullie komst. En uh, zometeen gaat uh, Radio 1 verder met Vila VPRO. Tessel, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie nemen een kijkje achter de schermen bij de vergadering van de VN? Zeker doen wij dat. Zojuist is daar in New York de 68ste algemene vergadering geopend. Nou is dat lang niet altijd iets waar met enorm veel spanning naar uitgekeken wordt. Maar dit jaar wel. En dat is vooral de nieuwe leider van Iran, Rouhani, die daar vandaag spreekt. Waar heel veel van wordt verwacht, in positieve zin. Behalve dan door bijvoorbeeld Israël. En de Russische en de Chinese presidenten zijn er helemaal niet. Reden genoeg dus om met VN-kenner Dick Leurdijk te spreken over het VN-spel. Hij komt dat uitleggen zometeen in de villa. Dit is Radio 1. E. Het is half 4. Hier is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederlandse diplomaten zijn aan boord gegaan van de Arctic Sunrise. Het schip van Greenpeace dat onder Nederlandse vlagvaart... werd vorige week bestormd en overgenomen door de Russische kustwacht. Het schip voerde actie tegen olieboringen in de noordelijke IJszee. Buitenlandse Zaken wil dat de Russische ambassadeur... voor zes uur vanavond tekst en uitleg geeft over het enteren van het schip. Het zuidwesten van Pakistan is getroffen door een zware aardbeving. Het epicentrum van de beving, met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter... lag in een dun bevolkt gebied. Volgens Pakistanse media zijn gebouwen flink beschadigd. Correspondent Lucas Waagmeester zegt dat er tot nu toe zes doden zijn geteld. De vader van de door Marc Dutroux ontvoerde, Eefje Lambrex... krijgt geen schadevergoeding van de Belgische staat. Eefje werd in 1995 samen met Anne Marchal ontvoerd. Hun lichamen werden later gevonden in een tuin. Volgens de vader van Eefje hebben politie en justitie fouten gemaakt. Hij diende in 1997 al een klacht in. Een onderzoekscommissie van het Belgische parlement bevestigde de fouten. Maar de rechter vindt dat hij daaraan niet gebonden is. China gaat op grote schaal graan verbouwen en varkens houden in Oekraïne. Een Chinees staatsbedrijf heeft 100.000 hectare grond in Oekraïne gepacht. De bedoeling is dat dat uiteindelijk 3 miljoen hectare wordt. Een stuk land zo groot als België. China heeft behoefte aan landbouwgrond voor de voedselproductie. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dennis mooi bij de ANWB heeft voor ons verkeersinformatie. Bij Eindhoven staat er file op de A2 richting Maastricht... voor het knooppunt De hoogte 3 kilometer. Er was daar een spoedreparatie, maar dat is inmiddels afgerond. En bij Rotterdam staat er op de A16 richting Breda... op de parallelbaan een kapotte vrachtwagen. Tussen de afrit Kralingen en het knooppunt Ridderkerk... 3 kilometer file, de rechterreis ook is dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A20, hoek van Holland-Gouda... voor het knooppunt De Brechtseplein, 2 kilometer. In Zeeland is er een ongeluk gebeurd op de N62. Um, dat is de Westerschelde-tunnel. In noordelijke richting is de Westerschelde afgesloten. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Klinkende munt trekt de pensioendiscussie uit het generatieconflict en stelt zich meer fundamentele vragen over bijvoorbeeld de mogelijkheid van een pensioen op maat. En hoe lang houdt het sociaal akkoord nog stand? Na vieren hoort u ons economiepanel. Wordt het een gedenkwaardige bijeenkomst? De 68 e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... die is zojuist begonnen in New York. En er wordt vooral met spanning uitgekeken... naar optredens van de nieuwe Iraanse leider Rouhani en Barack Obama. VN-deskundige Dick Leurdijk legt uit... wat er bij zo'n vergadering voor en achter de schermen gebeurt. En uw reacties zijn als altijd welkom via de site VillaVPRO.nl. Het is tot half vijf, Villa VPRO. We gaan eerst even naar Florence. Daar is het WK wielrennen de individuele tijdrit voor vrouwen. Gio Lippens, is er een soort nieuwe Leontine van Morsel in aantocht? Of is het iets te vroeg om dat te zeggen? Ja, het is iets te vroeg om dat te zeggen. Maar het blijft ja, altijd wel mooi natuurlijk als je een beetje hoop kunt hebben. Want uh, Ellen van Dijk is toch wel de grote favoriete op papier... voor dit wereldkampioenschap. Tijdrijden Judith Arndt, de tweevoudig kampioene... van de afgelopen twee jaar, die is er niet meer bij. Die is gestopt met wielrennen. Dat betekent dat de titel open ligt. En als je kijkt naar de wedstrijden dit jaar... Tien tijdritten gereden voor die vrouwen. Uh, van Dijk heeft er acht gewonnen. Dus het geeft aan dat ze met kop en schouders boven de rest uitsteekt. We zagen zojuist trouwens een andere vrouw in het oranje op het startpodium staan. Uh, bij de start van de tijdrit. En dat was Loes Gunnewijk. Zij heeft al een bronzen medaille op uh, zak. Want zij pakte brons met haar ploeg Orica. Afgelopen zondag in, op het WK ploegentijdrit, En dat is natuurlijk een leuke opsteker. Als je daarna nog eens een keer individueel mag gaan rijden van Gunnewijk. Ja, we verwachten niet dat ze hier potten gaat breken we verwachten niet dat ze nu meteen om de medailles gaat uh, rijden, maar het is mooi dat zij nu ook gestart is op het parcours van 22,1 kilometer waar we nog steeds zien dat een Deense in de hot seat zit zij mag als beste rijdster tot op dit moment in een zetel plaatsnemen aan de finish in afwachting van de vrouwen die beter zijn en uiteindelijk degene die het laatst in die hot seat zit, ja die heeft gewonnen Ellen van Dijk dan hopelijk, want die komt als laatste in elk geval over de finish omdat ze als laatste van de stad gaat Langvat, Annika Langvat is de Deense, die voorlopig op de eerste plek staat, gevolgd door Jutta uit Zwitserland en een Oekraïense Kononenko op de derde plaats, maar dat gaat straks allemaal veranderen als de echte sterke vrouwen van start gaan op dit WK Tijdrijf. Heel goed Gio, en dan horen wij jou later in deze uitzending. U heeft het net in het nieuws kunnen horen, vanmiddag is een groep diplomaten, waaronder ook Nederlandse, aan boord gegaan van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise, dat ligt aan de ketting voor de haven van Moermansk. Rusland houdt op die ijsbreker 30 bemanningsleden, waaronder twee Nederlanders vast, die in de Noordelijke IJszee actie voerden tegen het Russische gasbedrijf Gazprom. De Russische autoriteiten willen de activisten vervolgen voor piraterij, daar kunnen ze vijftien jaar voor krijgen, en de Nederlandse regering, het kabinet, heeft al laten weten vandaag nog tekst en uitleg te willen uh, uh, te verwachten van Rusland. De ambassadeur moet dat voor zes uur geven. Aan de telefoon advocaat internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops. Dag meneer Knoops, goedemiddag. Goedemiddag. Rusland gaat dus alle bemanningsleden van de Arctic Sunrise aanklagen voor piraterij. Wat is in het recht de definitie van piraterij? Dan moet op zijn minst sprake zijn van een, een concrete gevaarzetting van de internationale wateren. Uh, met ook een gevaarzetting voor uh, de vrijheid van het, uh, het zeerecht, zeg maar. Het, het, uh, het vrije verkeer op de volle zee. Uh -huh. Nou, daar is uh, op het eerste oog hier geen sprake van, omdat de uh, bewuste. Uh, zeg maar actie van Greenpeace uh, uiteindelijk betrekking had op twee activisten die uh, in staat waren om zich uh, aan het olieplatform vast te ketenen. Mm -hmm. En er is op geen enkel moment uh, volgens de eerste informatie sprake geweest van een gevaarzetting van dat platform of haar bemanning. En dat is wel wat Rusland nu in een perscommuniqué uh, naar, naar buiten brengt, dat, dat dit, uh, deze actie dus de uh, ...veiligheid van de bemanning aan boord van dat platform in gevaar zou hebben gebracht. Is een platform een schip? Uh, nee, formeel is het geen, uh, is het geen schip. Het valt wel onder uh, in dit geval de uh, juridictie van Rusland. Uh, en het is zo dat het binnen de exclusieve economische zone van Rusland heeft plaatsgevonden. Maar, maar buiten de zone die daar in recht voor staat namelijk 500 meter, dat is de veiligheidszone die volgens het VN zeerechtverdrag mag worden gebruikt door een bepaalde staat. Uh, hier hebben de Russen zelf overigens de zone uitgestrekt tot drie uh, nautische mijlen, mm -hmm. maar zelfs dat schip, dus die Arctic Sunrise, was buiten die drie mijlszone vanaf dat olieplatform of van dat ja, dat platform en zelfs dus ver buiten die 500 meter die er internationaal rechtelijk voor staat. Ja, ja dus het, het, het, het lijkt eigenlijk kansloos dat Rusland zo'n aanklacht hard kan maken binnen het internationaal recht althans. Nou, het heeft er veel schijn van dat Rusland deze aanklachten nu bij de haren bijsleept. om uh, haar eigen uh, schendingen van het internationaal zeerecht te uh, verdonkeren. en de aandacht nu te leggen op iets heel anders uh, dan op haar eigen falen. Want het probleem is ook nog dat de boarding uh, van de Arctic Sunrise. een dag later plaatsvond vanuit een helikopter door Russische agenten. waarbij er. Uh, volgens de eerste rapport van Greenpeace... disproportioneel geweld is gebruikt. Er is een, een radiohut vernietigd uh, aan boord van de Arctic Sunrise. De bemanning is met wapens bedreigd. En daarvoor zijn er elf schoten voor de boeg uh, van de Arctic Sunrise... met AK-47's AK 47, gelost... Dus er is nogal wat geweld gebruikt. Even los van het feit dat volgens diezelfde rapporten ook die rubberboot met, met messen is bewerkt door de Russische agenten. Dus zowel... Zeg maar, het, uh, de, de, de, de kwestie van uh, het, het afroepen van deze veiligheidszone. maar ook de, uiteindelijk de uitvoering van de operatie door de Russische agenten. Ja. Uh, roept veel vragen op. Ja. Wat kan de Nederlandse regering doen? Het schip vaart onder Nederlandse vlag. Uh, minister Hennis Plazkaert heeft vanmiddag in de Kamer al gezegd dat de Russen Nederland. In elk geval hadden moeten inlichten voordat ze dit schip enterden. Als ze het al hadden mogen enteren omdat het zich in de internationale wateren eigenlijk bevond. Wat voor stappen staat de regering dan uh, vrij? Um, bij dat uh, VN-zeerechtsverdrag uh, dat hier dus is geschonden omdat uh, het boorden alleen maar kan met toestemming van uh, de vlaggenstaat of het schip zelf, dat is niet gebeurd. En dan moet er sprake zijn van een, een, een concrete verdenking voor schending van bijvoorbeeld uh, visserijregulaties, uh, uh, anti-verontreinigingsbedrijven. Uh, Beginselen, piraterij, et cetera. Dat is allemaal niet gebeurd. Dus die, die boarding is ook onrechtmatig geweest. Dat betekent dat volgens dat uh, VN-zeerechtverdrag. Uh, waar Rusland bij is aangesloten... Eh, er een vorm van arbitratie... kan worden ingeroepen. Mm -hmm. Maar eh, het is niet geheel uitgesloten... dat Nederland als Rusland de zaak... echt op de spits zou willen drijven... en eh, verder gaat met deze zaak. Dan zou Nederland die zaak aan het internationaal gerechtshof... in Den Haag kunnen voorleggen... in een eh, interstatelijke procedure... tussen Nederland en Rusland. Nu heeft Rusland op dit punt niet de juridictie eh, erkent van eh, het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, maar het zou wel zich bij die klacht kunnen neerleggen. In de zin dat men accepteert dat men deze zaak aan die rechters in Den Haag voorlegt. Dus dan zou er een procedure gaan plaatsvinden... tussen Nederland als staat tegen de Russische federatie... Mm -hmm. met als inzet of uh, Rusland het uh, VNC-rechtsverdrag al dan niet uh, heeft nageleefd. Juist. Nou, we moeten maar eens kijken of dat dan gebeurt. Ik geloof dat er een paar Kamerleden zijn die ook zouden willen... dat Nederland dit doet als het gaat om de homo-wetgeving. Maar dit gaat daar, loopt daar even op vooruit. Zeker, Oké, okay. ja. goed. Ja. Geert-Jan Knoops, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Pst. 1 minuut. Het kantoor. Er staat 13,2 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Dat is 13,2 miljoen vierkante meter onderhoudsarm linoleum of beige vloerbedekking. 13,2 miljoen vierkante meter kantoorvloer is hetzelfde als 2 miljard 62 miljoen en 500 plakjes kantinekaas. 13,2 miljoen vierkante meter kantoorruimte. Daar ontbreken duizenden vingerplanten. Tienduizenden liftbewegingen omhoog. Tienduizenden carrièrebewegingen omhoog.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 Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Borrelen, pimpelen, hijsen, zuipen. Het Nederlands heeft vele synoniemen voor het consumeren van alcohol. Hoe zit het met het alcoholgebruik in de rest van de wereld? Gisteren hoorden we dat een alcoholverbod de bevolking van Indonesië allerminst van de drank afhoudt. En vandaag nemen we een kijkje in Tsjechië. In Praag stoken de bewoners hun dierbare alcohol zelf. Ik ben in een appartementencomplex net buiten het centrum van Praag... en ik ga een jong stel bezoeken, midden twintig... dat mij gaat laten zien hoe je alcohol maakt. Dat is een grote traditie in Tsjechië en het wordt ook veel gedaan... maar het is wel illegaal en daarom kan ik niet zeggen waar ik precies ben of hoe ze heten. Ahoy. Ahoy. is Zo'n grote keuken, hoog plafond ook... En het aanrecht staat helemaal vol met flessen en buisjes. En het lijkt wel een scheikundelaboratorium bijna. En de jongen is al met iets bezig... Dus ik laat uh, je hoe het gaat. De eerste je nodig hebt, zijn natuurlijk voce. Dus je moet kwasten van een soort ovoce. Ik doe het met appel of ruusek, want die hebben we het meest. Zoals met stroom. Hij gaat me nu laten zien hoe het werkt. Als basis voor de drank die hij maakt, gebruikt hij appels of peren. En dat moet weken, soms maanden gisteren. Dus dat is natuurlijk allemaal al eerder gebeurd. En nu stopt hij een horizontale buis in een grote brede fles. Hij zegt dat hij die van de universiteit heeft meegenomen. En met dit materiaal gebeurt het distilleren. Dus het verdampen van de vruchteschap en het afkoelen van de alcoholdamp. Ik ga het even afkomen. Ik ga het even We zit nu in twee grote flessen van zo'n 5 liter, schat ik. En is dit nu al te drinken? Tom zou wat Nog niet, zegt hij. Het alcoholpercentage is nog te hoog. En bovendien kunnen er giftige stoffen in zitten, zoals methanol en aceton. En die zorgen voor hoofdpijn de volgende ochtend. Mollegaf. Uh, allemaal ah, slepen toe. Allemaal ah, toe, ze uh, ten... En zijn vriendin zegt uh, dat je zelfs blind van kunt worden. Oh. Ja, dat kan gebeuren, zegt hij. Dat is ook gebeurd bij de alcoholvergiftiging-affaire in Tsjechië vorig jaar. Maar, zegt hij, dat had ook wel andere oorzaken, hoor. Hij vertelt dat de drank dan nog een keer wordt gedestilleerd. En dan heeft het vervolgens een alcoholpercentage van zo'n 63 procent. En dat kan hij dan weer omlaag brengen door het te verdunnen met water... En de smaak die versterkt hij met kruiden, maar, zegt hij, dat is mijn geheime recept. En uit één van die 5 liter flessen schenkt hij nu door een zeefje de alcohol. Want het ziet er allemaal nog wel wat troebel uit. En eigenlijk moet je dit ook nog wel even laten staan, zegt hij... Maar het is gewoon te drinken. Naastrovia. Naastrovia. Een bijdrage van Laura Posma. En morgen is Metropolis in Duitsland... waar het bier drinken al vroeg in de ochtend begint. Een klein uur geleden is in New York de 68 e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties geopend. Dat is lang niet altijd spannend, maar dit jaar wel. Er wordt vooral veel verwacht van de toespraak van de nieuwe Iraanse leider Rouhani Dick Leurdijk, deskundig op het gebied van de VN en internationale betrekkingen, welkom. Deel jij die spanning, zou dit een bijzondere editie... van die algemene vergadering kunnen worden? Ja, dat zou best eens kunnen. Um, ik vind de kop in de volle schoon van vanochtend... wat dat betreft wel heel, heel erg aardig. De terugkeer van de diplomatie. Mm -hmm. En uh, daar zit het ook wel naar. uit. Ik kijk erg uit naar de toespraken van president Obama... later uh, vanmiddag. Ja, over een, een klein half uurtje waarschijnlijk ja, al. Ja. Ja, dus ik zit aan de tv gekluisterd. Uh, de toespraak van Rouhani, de Iraanse president... wordt mm -hmm. natuurlijk heel erg interessant. Ik kijk ook erg uit naar... De toespraak van de Israëlische premier Netanyahu. Die is pas volgende week. Hè? Die moet lang op zijn nagels bijten voordat ja, hij mag. Ja, maar goed, hij komt toch aan de beurt. <laughs> dat is het enige zeker dat, dat, uh, wat we weten. Maar waar het om gaat is dat, dat er natuurlijk nu. Ja, door een samelen van omstandigheden. krijgen we nu dat de, de grote internationale conflicten van dit moment. Hè, het Iraanse nucleaire programma. de situatie in Syrië. en de Israëlisch-Palestijnse vredesonderhandelingen. dat al die grote vraagstukken eigenlijk nu een beetje bij elkaar komen en... De Amerikanen spelen wat dat betreft natuurlijk een, een centrale rol. Mm. Obama zal over al die gebieden het een en ander zeggen. En uh, ook wat jou betreft ben ik heel erg benieuwd... Uh, die hield het verleden jaar een hele interessante reden... waarin hij ook sprak over het trekken van een rode lijn... ten aanzien van het Iraanse nucleaire programma... waarbij hij waarschuwde dat, dat, dat, dat in de komende maanden... en dat was dus de afgelopen voorjaar... Ja, dat er, dat er dat, dat een heel belangrijk moment zou komen... voor de verdere uitbouw van de Iraanse het Iranse nucleaire programma... en dat zou de internationale gemeenschap moeten voorkomen. Mm -hmm. Nou, we zitten inmiddels weer een paar maanden verder. Er is niks gebeurd, we hebben niks gehoord. Dus ik ben om die reden erg benieuwd... hoe hij nu terugkijkt op het afgelopen jaar, Dat begrijp maar. ik, maar voor hem spreekt die Rouhani. Ja. En wat, kun, wat, wat verwacht jij daarvan? Er is natuurlijk overal al een beetje gespeculeerd... dat hij, ja. Ja, het woord vredelievende woorden viel zelfs. Of dat niet misschien wat al te hoog gegrepen is. Maar wat verwacht jij? Ja, het is heel moeilijk in te schatten. kijken de, de, de situatie rond dat Iraanse nucleaire programma bevindt zich nu al jaren in een absolute impasse. Er gebeurt niets op het diplomatieke vlak, omdat partijen eigenlijk op um, non-speaking terms zijn. Nee. Ze, ze, ze, ze, ze spreken nauwelijks met elkaar. En wat we dus nu gezien hebben, is dat er toch een, een soort van opening zich begint af te tekenen in die relatie, met name tussen Iran en de Verenigde Staten. En dat heeft alles te maken met de verkiezing van die Rouhani, als nieuwe Iraanse president bij de verkiezingen van afgelopen juni. Mm -hmm. hij, hij was dus de meest gematigde van alle presidentskandidaten... bij de verkiezingen en heeft ook meteen na zijn verkiezing... meteen uh, opmerkingen gemaakt die, uh, die duiden op een bereidheid... om in de richting van de Verenigde Staten gebaren te ja. maken. Dat en... is inmiddels door Obama opgepakt. Die heeft al een brief geschreven aan Rouhani. Dus dit nu dat... dan deze algemene vergadering? Hè? Is dit dan het eerste moment waarop ze elkaar ook echt lijfelijk... Nou, het zou best eens kunnen... kunnen. Ontmoeten? Volgens mij is het allemaal niet gepland, het is niet, niet de bedoeling... maar wellicht valt er iets in de sfeer van de niet-toevallige niet toevalligheden... toch iets te regelen, uh, waarbij de beide heren elkaar toch ontmoeten... al is maar in de zogenaamde wandelgangen... Mm -hmm. uh, zodat het bijna onvermijdelijk wordt dat ze elkaar in ieder geval even de hand schudden. Maakt het denk je ook nog uit, Obama spreken we zo meteen al... Hè? en al een paar uur later Rouhani... Rouhani zal dan luisteren, mag ik aannemen, naar Obama. Zou die dan nog daarop reageren ook? Zou die zijn toespraak nog aanpassen? Nou, ja, dat, dat hangt er vanaf hoeveel tijd ervoor zou zijn... maar dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat er wordt er... niet echt onmiddellijk op elkaars speeches gereageerd? Nou, dat is niet, niet volgens mij de gewoonte. Ho, hoewel het ook ongetwijfeld gebeurd zal zijn in het verleden... maar of Rouhani zich capabel genoeg vindt... om daar dan meteen spontaan te reageren... het, het, het zou wel passen in die sfeer van die voorzichtige ja. toenadering tussen... Mm -hmm. Beide landen. Maar het hangt dan natuurlijk ook weer sterk vanaf. Wat, wat Obama, Obama zelf te vertellen ja. heeft. Ja. Dus het, het wordt echt. in dat opzicht is het echt wel spannend. want je kunt toch niet uitsluiten. Dat, eh, dat, dat die ontmoeting. die al dan niet toevallige ontmoeting van vandaag. en het schudden van de handen met elkaar. dat dat toch eigenlijk een soort. soort noodzakelijke voorwaarde zou kunnen zijn. voor die verdere toenadering. In de, in, de, in de komende maanden tussen beide landen. Want dit gaat natuurlijk allemaal heel voorzichtig. gaat mm -hmm. allemaal stapsgewijs en onderwijl, en dat is toch interessant kijk, diplomatiek gezien bevindt de situatie zich al sinds 2006 zo'n beetje in een hele impasse, er ja. gebeurt eigenlijk helemaal niks uh, maar, maar, maar, maar nu ziet het er dan toch eindelijk uit dat, dat de bereidheid er is om met elkaar te praten en wat de Iraniërs met name altijd willen, die zeggen ja, wij willen zo graag met de Verenigde Staten direct face-to-face -face, uh, contact hebben uh, er is ook nog een overleg in de zogenaamde groep van vijf, hè, waarbij Iran overlegt met een groep van vijf landen uit, uit de VN... over dat nucleaire programma. Maar dat, dat ligt dus stil. En ze krijgen dus, hebben altijd gezegd... we willen graag met de Verenigde Staten direct, direct contact hebben. Ja. En wellicht is dit dus inderdaad de beslissende stap... om het zo ver te krijgen. En dat zal waarschijnlijk achter de schermen toch ook al lang... de diplomaten uit beide landen zullen toch wel al contact hebben gehad. Ook nu, ook vandaag. Ja, maar de contacten, vergeet niet dat de verhoudingen... tussen beide landen natuurlijk behoorlijk fysiek zijn geweest... de afgelopen jaren. Uh, we, hebben nog, we zijn nog net van de, de voorganger van Rouhani, Ahmadinejad, af. Ja. En die heeft er natuurlijk toch voor gezorgd... dat die, dat die relatie tussen de beide landen echt, echt uh, ernstig verziekt was. En ook vooral in, de, in die algemene vergadering. Ja, Daar ging hij ontzettend keer altijd, toch? Ja, hoor, dat leidde er ook toe dat een, dat een aantal delegaties... demonstratief vaak de vergadering verlieten... op het moment dat, uh, dat uh, Ahmadinejad Israël. aan het woord was. Israël natuurlijk. Dus, dus ook voor Israël staat er alleen al om die reden... een hoop op het spel. En Iran liep ook altijd weg... als Israël aan het woord was? Ja, dus Ik ben ook, ook daar, wel erg benieuwd hoe, hoe dat nu gaat. Ook dan? Daar, daarvoor geldt dus nu dat we moeten afwachten hoe dat gaat. Dus ja. Het is echt, echt interessant om uh, deze algemene vergadering met meer belangstelling te volgen dan, laten we zeggen, de afgelopen jaren. Omdat het beeld van die algemene vergadering toch vaak uh, doorgaans is dat er niet zoveel gebeurt. Nee. Uh, je hebt dus die periode van de eerste twee weken na de opening van die hele reeks van toespraken die uh, staatshoofden en regeringsleiders houden. En de, daarna begint de eigenlijke algemene. In een vergadering, op basis van een agenda... van zo'n ruim 160 agendapunten. En dat duurt dan tot, uh, tot, uh, tot kerst, zeg is, maar. Is het eigenlijk niet gek dat de, de, de presidenten van China... en Rusland er gewoon helemaal niet zijn? Ja, um, dat Zeker vind... als je, wat je nu zegt, Iran, Amerika, Syrië... het komt ja. natuurlijk allemaal aan de orde geen velden of wegen te bekennen. Ja, ja, dat is ook wel interessant. Want juist de Russen, voor, juist voor de Russen geldt nu... Eh, dat omdat ze toch algemeen... er bestaat toch wel een soort consensus internationaal... dat de Russen een goede beurt gemaakt hebben... bij die diplomatieke pogingen Om rond Syrië. Rond Syrië. En daar zou je dus gebruik van kunnen maken... door nu ook demonstratief juist ook die, eh, met, met Poetin aanwezig te zijn... op het VN-hoffrater in New York. En dat, dat verbaast me ook wel dat ze daarin zijn. China heeft altijd een wat een beetje een terughoudende opstelling als het gaat om de VN. Die, zijn dus er dat... gewoon eigenlijk, die is er nooit, die president. Ja, die hebben die we afgevaardigden tot... natuurlijk, maar... ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ze zullen dit niet voorbij laten gaan. En er is natuurlijk ook een Chinese delegatie. Een grote delegatie op het VN-Hofdvoetier aanwezig. Dat geldt trouwens ook voor de Russen natuurlijk. Maar dat de Russen dit laten lopen, dat, dat verbaast me eigenlijk hm. wel. En dan, het is misschien een wat grote stap van de Russen die er niet zijn, naar Mark Rutte. Uh, voor Mark Rutte, dus Balkenende en daarvoor. Die, die was er altijd wel. En Mark Rutte is daar nog nooit verschenen als premier van Nederland. Het wordt hem nu door D66 kwalijk genomen. Die hebben gezegd: je moet daar zijn. Ja. Nederland moet daar vertegenwoordigd zijn. Want belangrijke dingen als Syrië, maar bijvoorbeeld ook het functioneren van de Veiligheidsraad. Er staat van alles op de agenda waar we wel wat over te zeggen hebben. Nou, Nederland heeft zelfs de ambitie onder deze minister Timmermans, onder minister van Buitenlandse Zaken, om weer lid te worden van de Veiligheidsraad. Ja. En maar lid te worden hoe gek van is het dan dat, dat onze regeringsleider daar niet is? Ja, dat zou ik. Dat is meer om, om die redenen, moet ik zeggen zou het dus alleszins de moeten waard zijn voor, voor Nederland... om daar wel vertegenwoordigd te zijn door de eigen premier. Bovendien, en daar denk ik uh, zal ook deze 66 op wijzen... de VN is nu eenmaal toch traditie, uh, op basis van traditie... Een, een hoeksteen van het Nederlandse buitenlands beleid. Er is altijd veel sympathie geweest voor de instelling van de VN... En het is een goede gewoonte, een traditionele traditie geweest voor Nederland om met de, pre met de premier altijd aanwezig te zijn. En dat, uh, dat, dat Rutte dat dus niet gedaan heeft tot dusver, dat, dat verbaast me eerlijk gezegd en is me ook niet helemaal duidelijk waarom die daar zo, zo, zo consistent in is. Mm -hmm, en juist kijken. dit jaar is er alle reden om er wel naartoe te gaan, want je moet laten zien dat je er bent. Hè, uh, als je die ambitie hebt om nadrukkelijk ook op hoogste internationale niveaus mee te lopen in, in dat circus van de Veiligheidsraad en de VN Mensenrechtenraad, dan moet je aanwezig zijn. Ja, maar hij heeft hier natuurlijk nu de algemene beschouwingen. Dus misschien denkt hij... Nou ja, dat is een goede reden, maar het kan nog. Ik bedoel, het hangt ja, ook vanaf... Tuurlijk. Je vliegt uh, er zomaar heen. Oh, je vliegt er zomaar heen. Zo is het, oké. Okay. Ja. Dick Leurdijk, VN-deskundige uh, en deskundige op het gebied van internationale betrekkingen. Heel hartelijk bedankt. Graag Bij de opening van de 68ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De villa is natuurlijk zometeen na vier uur terug met ons economiepanel de munt. Tot zometeen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bart Loor en ik ben pro VPRO sinds 1996, omdat ze zulke uitstekende kritische programma's maken. Internet, blogs, Twitter, kranten, radio en televisie. Uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Wat je moet voorkomen is dat de JSF de letters gaan staan voor je socialistische vira. Dat klinkt wel heel wild. Komen we daar niet terecht in allerlei? Toestanden. Wat een toestand wordt dat. Ja, dat wordt heel spannend. Waarom is het nou zo moeilijk om meer eenduidige conclusies te trekken? Ik denk dat we vanuit onze intuïtie heel vaak meer weten... dan wat we eigenlijk denken. De Gids.fm. Iedere werkdag tussen 11 en 12 in de ochtend. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.